Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. beleeft het. Sneeuw, sneeuw, warmte, warmte. warmte. kerst. kerst. Zie Dit is kerst met Zie Met men nu nu Ons, dames en heren, mijn naam is Benno Veugen en welkom bij dit programma Pistol Radio, aflevering 754. We zijn begonnen met een nieuw CD, in ieder geval voor dit programma. Ticino Magico, zo heet deze CD van Gio Ari, met prachtige muziek, veel natuurgeluiden en uh, ja, toch hemelse geluiden. We gaan zo verder met Mark. Pinkes met zijn CD uh, Breakthrough Pianomuziek. En daar is Mark Beckenton. Peaceful Radio ook natuurlijk op internet. Met zijn eigen website: peaceforradio.nl In the stone and mm, make me name yes i come from putterspin oh and i will sing make a lap so i'm ready It may be Well de kerk te missie? la llevaré a por siempre con Maar de amor que me diste, no puedo decir lo que me hace sentir sería que en otra vida algo bueno meer yo, no dejes de quererme. Podrías en lo que se Oh, Beautiful Baby Music, The gift of sleep van het label Oriane Music. Van hetzelfde label gaan we zender, of tenminste we gaan dit uur afsluiten met uh, Beyond Time van Karunes. Allemaal een zeer Nederlands gebeuren, het label. En de artiest Karunes zijn uh, allemaal super Nederlands. De playlist kan je natuurlijk terugvinden op zfmzandvoort.nl. En dan ga je naar programma-inval en daar vind je de playlist. Goed, Piet Radio hier op ZFM Zandvoort. Tot aan het nieuws en daarna kom ik terug voor nog een uurtje. Nieuwheidsmusiek. Fijne dagen en...